10 Uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat en de AWB verwachten morgen een drukke ochtendspits. Oorzaak is een sneeuwfront dat vanavond en vannacht over het land trekt. Met uitzondering van de noordoostelijke provincies kan het vannacht overal sneeuwen. Voor en tijdens de buien wordt onder meer op de snelwegen gestrooid. In verband met de sneeuw rijden er morgen minder treinen. DNS en ProRail hopen dat de vertragingen en de uitval van de treinen die wel rijden daardoor beperkt blijven. Het overleg tussen zorginstelling Amsta en Apfacabo FNV is volgens de vakbond tot niets uitgelopen. Beide partijen spraken elkaar na aanleiding van de bezetting van het savatiehuis in Amsterdam afgelopen zaterdag. Medewerkers hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze vinden onder meer de werkdruk te hoog. De acties werden opgeschort nadat de directie bereid bleek tot een gesprek. Amsta noemt het overleg constructief en laat weten dat er verder kan worden gepraat. Maar de vakbond gaat weer over dat acties. Vrijdagmiddag, tijdens het rustuur van de bewoners van het savatiehuis, is er een werkonderbreking. De Amerikaanse president Obama brengt komend voorjaar een bezoek aan Israël. Het wordt zijn eerste bezoek als staatshoofd. Obama gaat ook naar de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. De Verenigde Staten en Israël zijn van oudsher -zij bondgenoten... maar de relatie is onder druk komen te staan... onder meer door het Israëlische nederzettingenbeleid. De Landelijke Huisartsenvereniging staat achter de invoering... van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Op een bijeenkomst in Utrecht stemden 16 van de 23 afdelingen voor. Twee afdelingen onthielden zich van stemming.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 en het wordt morgenmiddag maximaal 4 graden. Dit was het NOS journaal. NOS NOS NOS Met Henry Schut. Goedenavond. Louis van Gaal heeft vandaag de gemiddelde leeftijd van zijn Oranje-selectie op de valreep nog flink opgekrikt. De relatief stokoude Arjen Robbe is hals over kop nog naar Nederland gekomen. voor de oefenwedstrijd van morgen tegen Italië. Ik heb uh, nu een, een spits nodig. Ja, en voor mij is Robbe uh, een spits van de buitenkant. Over de reden dat Robben erbij is en over het piepjonge basiselftal van morgen praten we zo. Straks ook een gesprek met een van de eerste journalisten die matchfixing signaleerde. Al zeven jaar geleden was dat in België en de spil in dat schandaal staat morgen als coach in de halve finale van de Afrika Cup. Ondertussen zegt in ons land minister Opstelte van Justitie dat hij niet op de hoogte was van de feiten die Europol gisteren presenteerde. Wat zijn de feiten en hoe komt uh, Europol met vijf? En hebben wij die vijf nog niet. En we gaan op zoek naar het rood-wit-blauw op de WK-skiën. Ze heeft grote potentie. En dat is eigenlijk uh, de hoop voor, uh, voor Nederland voor de toekomst. Met als centrale vraag, kan Nederland ooit wat gaan betekenen in deze wintersport? Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Nederland zelf al speelt morgen de oefeninterland tegen Italië. En aan de vooravond van die wedstrijd gaf bondscoach Louis van Gaal tekst en uitleg aan het vaderlandse Journay. Van Gaal begon zijn persconferentie met een mededeling. Klaas Jan Huntelaar heeft vandaag niet getraind, omdat hij wakker werd uh, met een uh, beetje last van zijn linker oog. Toen hebben we hem uh, naar het ziekenhuis laten gaan met de dokter overigens. En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 En daarvoor in de plaats heb ik een andere speler uitgenodigd. En die komt als een speer hier naartoe. En dat is Arjan Robben. Uh, hoe komt iemand aan zo'n uh, zo blessure? Ja, ik heb begrepen dat iedereen dat uh, kan overkomen. Uh, hij werd daarmee wakker, denk ik. En uh, ik denk dat het al langer zat. Want hij had het gevoel, als ik hem goed begrepen heb... Uh, al, al langer dat het uh, niet uh, goed zat. Maar goed, wij hebben een dokter die dan uh, meteen uh, adequaat daarmee omgaat. En, en ja, ja. Kan wel iets te maken met zijn, uh, met zijn botsingen in het verleden? Welke botsing? Nou, bij wedstrijden toen tegen Engeland uit waar hij... Uh... Ja, dat, ik ben geen dokter. Ik kan er in, in, niet over oordelen. Ik, ik was volkomen verrast dat hij uh, uh, niet kon trainen. Dus ja...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 En verder? Verder speelt uh, Krul. Denk ik. Maar je wil het hele elftal horen. Nou ja, als je toch bezig bent. Ja. Uh, rechts, Jan Maat. En dan komt uh, uh, Stefan de Vrij. Martels Indy. Daily Blind. Jordi Klaasie Kevin Strootman. Adam Maher. Ola John. Robin van Persie en Jermaine Lentz. Ja, de uh, ja. is eigenlijk misschien nog wel de grootste verrassing. Zo, dat vind jij. Ja, omdat je de vorige keer zei van eigenlijk wil ik een keeper die je opbouwt. Je koos toen voor Vermeer tegen Duitsland. Uh, ligt dat dan nu zo anders? Nee, volgens mij uh, was de reden dat hij tegen Duitsland zijn kunsten kon tonen. Omdat ik vond dat uh, Duitsland veel van afstand schiet. En niet zoveel voorzetten zou geven. Misschien herinner je dat. Ja, en dat uh, eigenlijk voor meer op de lijn uh, onpasseerbaar is. Okay. En dat hij daarom uh, tegen Duitsland zijn uh, debuut bij mij kon maken. En ik verwacht nu weer tegen Italië dat er meer voorzetjes komen. Aldus Louis van Gaal tegen Bert Maalderink. Bas Goede goedenavond. De, de andere oranje watcher van de NOS, zou ik maar zeggen. Bert Maaldering probeert het nog allemaal te begrijpen... en te beredeneren wat Louis van Gaal doet en zegt. Doe jij dat eigenlijk ook nog? Jawel, maar soms is het zo dat je er even een uurtje over na moet denken. En dan, nou ja, dan weet dan je het wel het of dan weet je het nog niet? Nee, kijk, je hoort Van Gaal zeggen... maar misschien ga ik morgen wel in een andere opstelling spelen... als dat jij denkt. En toen dacht ik, ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Zeker toen hij die namen noemde. Maar nou zeker nog eens naar te luisteren. En zou het zo zijn dat hij de rechtsbuiten en de linksbuiten andersom zet... en eens een keer gaat spelen met Lens vanaf links... en Ola John vanaf rechts? Of ja. zou het zo zijn dat hij eigenlijk altijd op het middenveld... met, zoals dat in jargon heet, de punt naar achteren speelt? Klaasie in dit geval, en daarvoor dan twee spelers heeft... dat hij dat nu ook andersom doet. Dat hij Klaasie en Strootman naast elkaar zet... en Maher echt als een nummer tien ervoor. Maar dan denkt hij zelf dan denkt hij wel heel ver, hè. Ging dit niet gewoon over Huntelaar van Persie? Nee, volgens mij niet. Nee? Nee. Maar wat zou in dit geval dan Bert Maalderink denken? Want dat is wat Louis van Gaal dan zegt. <laughs> <Bel> <laughs> Misschien speel ik wel anders als dat jij denkt. weet nee, ja, ja, nou je ik ja, wat Bert Maalderink denkt, toch? Nee, maar, ja, precies, maar dat ging over. Of je, want dat begreep ik wel dat Bert dat zei. Um, omdat Robben wordt opgeroepen als vervanger van Huntelaar... dat is eigenlijk raar. Ja. Want je, je verliest een centrumspits. Dan zou je zeggen, nou ja, Van Wolfswinkel, maar die zit ver weg. Uh, Luc de Jong, die is met Jong Oranje in Kroatië. Dat is ook niet handig dan. Bas Dost... Maar dan komt hij ineens met Robben. Dat is natuurlijk geen centrumspits. Maar is het niet überhaupt je kuit ja, nog. Ja, maar even los van de posities, nu überhaupt draad dat je de dag van tevoren nog met Arjen Rob op de proppen komt. Die je dan ook ja, absoluut de ja, topper noemt naam en van vroeg... de buitencategorie. Ja. Maar dan wil je hem er toch gewoon vanaf het begin bij hebben... als je hem zo belangrijk vindt. Ja, en hij heeft al in een uh, eerder stadium... vrijdag is dat denk ik geweest... heeft hij op de persconferentie gezegd... luister, um, je hoort in de selectie van Van Gaal... nou vertaal ik maar even hoe hij het altijd zegt. Hè, hoor je um, fit te zijn, dat is... Um, Fysiek, maar ook mentaal. Uh, en je moet in vorm zijn. Nou ja, uh, je moet spelen bij je club. Want anders ben je niet in vorm in de ogen van de bondscoach. En dat heeft Robben natuurlijk niet gedaan. Hij vindt Robben een speler van de buitencategorie. Maar toch heeft hij gezegd, oké, okay, je voldoet niet aan mijn criteria. dan roep ik je niet op. Maar toen zei hij al, de verleiding is groot geweest. En vandaag heeft hij er vervolgens nog bij verteld. Nou ja, dan roep ik hem op, omdat soms uh, breekt noodwetten. En ja, dat moet je. Ja. Maar hij doet dat, hij doet dat niet uh, met plezier volgens mij. Omdat hij, dat druist toch in in wat, wat hij vindt. En ja, hij is natuurlijk wel rechtlijnig daarin. Ja, uh, heel rechtlijnig is het niet dat hij de ene oefenwedstrijd... wel de opstelling van tevoren geeft en de andere wedstrijd niet. Tegen België deed hij het hè, helemaal aan het begin. Ja. Tegen Duitsland deed hij het niet. En waarom dan nu weer wel? Enig idee? Nee. Ja, nou ja, omdat hij vindt dat dat met oefenwedstrijden kan. Maar waarom hij het dan tegen Duitsland niet deed, weet ik eigenlijk ook niet. Dat bleef een beetje hangen. Hij zei vanmiddag zelf bij die persconferentie van... ja, dat was anders. Maar waarom dat nou anders was... dat begreep ik eerlijk gezegd niet. Misschien dat daar wat meer Omdat het Duitsland uh, druk omheen was. zat. Nou ja, precies dat dat voor hem belangrijker is. Dat dat ook voor Oranje met het oog op het EK... waar we natuurlijk door Duitsland zijn... Um. Nou ja, afgedroogd wou ik zeggen, maar dat was het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Misschien ja. heeft dat nog meegespeeld. Uh, maar hij, ja, hij, tegen België vertelde hij zelfs bij zijn eerste wedstrijd... de wissels erbij in de, <laughs> die hij in de tweede helft ging doen. Dus. Hadden we nu ook nog wel kunnen vragen, denk ik hoor. Die waren ook gekomen. Oh, dat zou maar zo kunnen. Ja, maar nu, ja. interessant sowieso, want we kunnen het dus hebben over die opstelling. En daarin vallen wel weer eens wat dingen op. Bijvoorbeeld de verdediging met debutant Deli Blind op links... en het centrum Martins Indi en De Vrij... Van Gaal vindt dat zelf een logische keuze. Stefan de Vrij moet ook op dit niveau laten zien dat hij het kan. Nou, de Vrij of hij zijn niveau ook bij ons kan laten zien. Maar dat vind ik van iedere jonge speler. Maar wat ik van hem verwacht is dat hij zorgt ervoor met Bruno dat het veld als wij de bal niet hebben, klein gehouden wordt. En als wij de bal hebben, dat hij uh, zich inschakelt. En, maar dat verwacht ik ook van Bruno Martels Indy. En, en dat is met deze twee spelers, uh, waarschijnlijk uh, is dat goed verzorgd. Ja, is dit nou ook nog een kleine sneer naar Ronald Koeman, de coach van Feyenoord? Die, want er staan veel Feyenoorders achterin, maar die speelt dan met de Vrij en Matthijssen in het centrum. Ja, dat, die vraag is ook wel gesteld op een ander moment in de persconferentie. En toen kwam eigenlijk het antwoord. Maar Ronald Koeman heeft de beschikking niet over een linksback die je daar zomaar kan neerzetten. En die heeft hij met Daily Blind in dus zijn ogen wel. Dus hij kan het doen. En hij zei van ja, Koeman kan dat misschien minder doen. Omdat hij, nou ja, wat heb je bij Feyenoord? Nelom en Ramstein, die is geloof ik alweer weg. Dus dan heb je misschien wat minder mogelijkheden. Dus dat zal er, zal er zeker mee te maken hebben. Ja, kijk, Overigens is het wel heel jong allemaal. Hè? Want volgens mij is de vrij vandaag jarig. Die is volgens mij 21 geworden. En volgens mij is Martins Indi de vrijschede twee of drie dagen. Dus die wordt dan volgens mij over twee of drie dagen 21. Dus nou ja, ik ja, ben benieuwd. Het geldt voor het hele elftal eigenlijk. Ook voor het middenveld. Jong en ervaren, dat zijn dan de sleutelwoorden daar. Het maakt niets uit, volgens Van Gaal. Ik verwacht dat zij tegen het middenveld van Italië... wat overigens een heel sterk middenveld is... met Pierlo, uh, Rossi en Livro. Ja, dat is geen uh, slecht middenveld. Maar ik verwacht dat mijn middenveld daartegen opgewassen is. Ja, en dat kan misschien aanmatig ontklinken, maar dat vind ik niet. Ik heb dat vertrouwen en, en uh, anders had ik ze niet opgesteld. Ik, uh, uh, ik ga niet uh, een ploeg samenstellen waarvan ik van tevoren denk...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 Ik heb daar alle vertrouwen in. Van Gaal heeft er vertrouwen in. Ja Bas, je kan het voor het middenveld vragen. Maar ik vraag het maar gelijk voor het hele elftal. Is dit elftal opgewassen tegen Italië? Ja, ik denk van niet. Maar dat, dat moeten we dan morgen maar zien. De gemiddelde leeftijd heb ik net uitgerekend. is 22,3. Dat is wel heel jong. Eh, ter illustratie, het elftal dat in 88 Europees kampioen werd... was 27,2. Het elftal dat in 74 de finale haalde was 26 ruim. Het elftal dat in 2010 de finale haalde, was bijna 28. Ja, En los van de leeftijd, het is ook gewoon in, in Interlands heel onervaren. Hè? Ja, het speelt hoofdzakelijk in de eredivisie. Nou, voor Van Gaal dat niet zo'n probleem, want die vond de Serie A nauwelijks beter. Um, ja, ik denk dat het uh, wat ondersneeuwt. Maar aan de andere kant, het is wel een elftal met heel veel talent en potentie. Uh, Maher wordt een fantastische speler, Strootman. Is ook op weg om dat te worden. Klaas, wordt dat misschien ook wel. Dus het kan wel. Maar het kan ook zijn dat dit zo'n wedstrijd wordt... dat je even nog met de neus op de feiten wordt gedrukt... en dat je ziet dat je er nog niet bent. Dat je toch misschien nog weer wat van die routiniers nodig hebt... die ja. nu allemaal thuis zijn. Ja, het is ook niet zo dat die afgeschreven zijn allemaal natuurlijk. Ja, ja, dat nee. moeten we niet doen alsof dat wel zo is. Maar... Nee. Je noemde al Adam Maher, die neemt de rol over die normaal gesproken... door Wesley Snijder of Rafa van der Vaart, de Vaart wordt vervuld. Van Gaal weet precies wat hij wil gaan zien van Maher. Ik verwacht van Maher dat hij bij balbezit... Uh, eigenlijk onze creatieve speler is op het middenveld. Hij komt in het rijtje voor in mijn visie van, van snijden van een vaart. En dan komt Maher. Nou, hij kan het uh, laten zien wat dat betreft. En hij kan uh, laten zien dat hij uh, misschien wel beter omschakelt... naar balbezit tegenstander als uh, deze uh, twee heren die ik daarvoor genoemd heb. Ja, dan, dan scoor je punten, hoor. Want volgens mij uh, is het zo dat uh, voetbal niet alleen bestaat uit balbezit. maar ook uit balbezit van de tegenpartij. Nou, dat heb ik hem ook zo verwoord en tegen hem gezegd. en wat ik van hem verlang. En daar heeft, heeft die andere provocerende pressing ook mee te maken. Omdat Adam Maher nu speelt en niet Van der Vaart of uh, Snyder. Nou, dat wil ik zien: uh, provocerende pressing? Ja, mooi hè. Goede trainerstaal. Ik moet altijd wel een beetje lachen als die termen voorbij komen. Dan zitten wij ook al aan te kijken en dan denk ik. Maar... Van Gaal zal toch zelf ook wel begrijpen dat echt niemand dit nog snapt. Maar toch is iedereen, als ik dat goed hoorde, dan stil in de zaal. Dus is het is iemand die dan gniffelt of zo? Nee, nou, ik kan het wel uitleggen. Het is op zich niet zo heel ingewikkeld. Kijk, pressing speel je. Dat betekent dat je je tegenstander, als, je, als de tegenstander de bal heeft, zet je je tegenstander onder druk. Dat kun je op verschillende punten op het veld doen. Je kan de tegenstander opjagen tot zijn eigen strafschopgebied. Dat betekent dat je zelf heel veel ruimte weggeeft. Je kan ook zeggen: ik wacht. Pak een beetje tot de middenlijn. Dan komt de tegenstander daar en dan zet ik hem daarover onder druk. Ja. Dat betekent dat als je daar... dan loop je zelf minder risico. En als je daar de bal afpakt... heb je ook voor jezelf meteen de ruimte... met snelle spelers, en die heeft Oranje wel... om er dan uit te komen. Dat is eigenlijk wat Van Gaal provocerende pressing noemt. En dat provocerende zit hem er dus in. Dat je de tegenstander eigenlijk wat verder laat komen. Zodat je hem daarmee provoceert en zegt... kom maar op onze helft, het mag allemaal. Maar dat doe je dus bewust. Ja, een beetje met een arrogante houding eigenlijk. Ja, ja, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar het is, je, je wil op die manier jezelf uh, ruimte geven. Ja, ja. Ik, een collega die riep al cynisch van, dat noemden ze in de jaren tachtig, countervoetbal. En daar werd van gaalden we een beetje boos over. Maar, okay. Goed, wat denk je ervan morgen? Nou, ja, het klinkt een beetje stom als ik nu zeg. Ik vind het interessant, maar dat vind ik het ook echt. Omdat ik echt geen idee heb wat ik van dit elftal mag verwachten. 22 en een beetje, nauwelijks interlands, hoofdzakelijk eredivisie. Italië komt redelijk op, op oorlogssterkte. Dat doen Pirlo en Balotelli en zo gewoon mee. Ja, ik denk dat Nel zelf al op dit moment met deze spelers tekort komt. Maar goed, dat zullen we dan morgen wel. Precies, morgen te horen op Radio 1 Nederland-Italië. Bas, dankjewel. Jo. Al Green was dat met Let's Stay Together. De rust bij FC Hollywood aan de Rijn lijkt teruggekeerd. Let's Stay Together, zeiden ze daar tegen elkaar vandaag. Met de nadruk op lijkt teruggekeerd. Vitesse-coach Fred Rutte meldde zich vanochtend weer op het stadion... nadat hij zich na de bekeruitschakeling door Ajax... vorige week donderdagavond op vrijdag ziek meldde. En er werd onder leiding van Rutte weer getraind. Richard van der Maden was daarbij. Richard, betekent dit alles weer koek en ei bij Vitesse? Ja, zo is het vanmiddag wel door Vitesse gecommuniceerd. Maar ik uh, betwijfel het eigenlijk. Want er is dit seizoen al het nodige gebeurd. Fred Rutte heeft zich uh, wel vaker wat negatief al uitgelaten. Liet ook regelmatig doorschemeren... dat hij de organisatie bij Vitesse bijvoorbeeld niet zo professioneel vindt. De selectie niet sterk genoeg. Dat ze wat beter naar hem zouden moeten luisteren. Maar nou ja, toen kwam daar donderdagavond ineens uh, de climax. Het ging sportief al niet zo goed. Je verliest met 4-0 van Ajax. En hij speelt ineens uh, toch wel verrassend zijn gal rechtstreeks naar eigenaar Jordania, stapt niet in de spelersbus... en meldt zich een dag later ziek. Jordania was not amused. En als je dat dan allemaal bij elkaar voegt... dan kan het niet allemaal plotseling ineens goed zijn... nu dat de lucht ineens geklaard is, lijkt mij. Nee, wat is daar dan wel gebeurd? Is er, is er gesproken tussen Rutte en Jordania... of de directeur Kazakowski? Wat denk je, of wat weet je... Gisteravond is er al gesproken tussen uh, directeur Erwin Kazakowski en Fred Rutte. Dat is gebeurd op een locatie buiten Arnhem. Um, en toen is vandaag naar buiten gebracht door Kazakowski. Er is geen veldje meer aan de lucht. Um, vrijdag was Kazakowski nog kwaad over die uitlatingen van Rutte. Hij zei, ja, dat had hij gewoon intern moeten houden. Later zwakte hij dat alweer af. Riep hij dat het toch emotioneel allemaal ook was. Logisch. En vandaag dus ineens uh, opheldering dat er geen veldje aan de lucht is en dat het allemaal weer uh, païs en vree is. Ja, maar en, en wat is jouw indruk daarvan? Dat dat dus niet zo is? Of is dat een gok? Nee, ik denk dat het toch wel meer speelt. Ook omdat uh, Rutte de afgelopen maanden wel regelmatig heeft laten doorschemeren. Dat hij eigenlijk niet zo happy is met uh, alles wat er gebeurt. En uh, ik denk ook dat uh, Jordania het niet zo gewend is. Uh, zeker als je uit de Oost-Europese cultuur komt. Om zo gekapiteld te worden zoals Rutte dat deed. Bovendien, Rutte is niet in de spelersbus gestapt. En dat is hem ook niet echt in dank afgenomen. Uh, Vitesse speelde zondag tegen NEC. Dat is voor heel veel supporters van Vitesse de belangrijkste wedstrijd van het seizoen... en dan voelen fans zich toch een beetje in de steek gelaten. Ja, want hoe is de reactie van de fans, maar ook van de spelers? Want ja, er kan van alles natuurlijk aan de hand zijn... maar ja, je gaat niet zomaar weg toch bij je selectie? Nee, dat is ook zo. Het is een ongeschreven regel... dat je altijd samen terugreist en dat je in elk geval in die bus meegaat. Maar hij is bij technisch directeur Ted van Leeuwen in de auto gestapt. Heeft ook de spelersselectie nauwelijks op de hoogte gesteld. Naar verluid wist alleen Theo Jansen het een en ander... maar die heeft de afgelopen dagen ook al regelmatig gezegd... van: ik vind dat er toch veel rare dingen gebeuren bij Vitesse... en ik ben er een beetje klaar mee, vooral ook met die gebrekkige communicatie. Dus hij had dat inderdaad gewoon aan zijn spelers duidelijk moeten communiceren. Het is een beetje not done om niet in die bus te stappen. Dus ik denk dat Rutte ook aan de groep... en dat kon vandaag niet, want alleen reservespelers... die verschenen op het veld. Maar ik denk dat hij behoorlijk wat heeft uit te leggen nog. Ja, en aan het publiek? En ook aan het publiek, want je merkt dat de stemming behoorlijk aan het, uh, aan het omslaan is. Dat hij toch wel wat krediet heeft verspeeld, Fred Rutte, door zondag niet op die bank te gaan zitten. Oké, okay, je kunt ziek zijn, ik geloof dat ook allemaal best. Want vandaag heb ik hem nog even gesproken en de stem kraakte, piepte en daar zat weinig kracht achter. Ja, en dan was er vandaag meteen een volgende dingetje wat glad gestreken moet worden, wellicht. Um, dat lazen we dan in de Telegraaf, dat Stanley Menzo eigenlijk weg moet. Wat is daarvan waar? Nou, een feit is dat Rutten eigenlijk al vanaf de eerste werkdag in Arnhem... alles overlegt met Patrick Greveraars, met wie hij ook bij PSV heeft gewerkt. Dat is eigenlijk zijn rechterhand. En dat Menzo vanaf het de voorbereiding dit seizoen een, een bijrol speelt. Het was wel heel opvallend vandaag Rutte... voor het eerst weer op het trainingsveld in de sneeuw... en ineens voerde hij een aantal minuten lang overleg met Menzo... voor het oog van de fotografen en een camera... maar het is wel duidelijk dat het allemaal niet vorm. zo goed zit... en dat dit gewoon een beetje voor de bühne is... om een beetje goede sier te maken. Tenminste, zo zie ik het. Want de samenwerking tussen Menzo en Rutte... die is echt niet optimaal, allesbehalve. Nee. Tot slot, Richard. Um, kon jij Rutte zien dat hij ziek is geweest eigenlijk? Ja, toch wel. Ik zei net al iets over die stem. Daar zat heel weinig kracht achter, heel veel gepiep. En ja, ik vind het heel moeilijk om te geloven dat hij echt ziek was. Want het is allemaal zo toevallig ja. als je zoveel kritiek uit op een eigenaar. Je stapt niet in de bus, je meldt je ziek uh, aan de vooravond van NEC. Maar goed, hij zag er wel behoorlijk aangeslagen uit en ziek uit. Dus ja, dan moet je dat toch eigenlijk wel geloven. Okay, nou maar het is dan, lastig. Nou, Ivelingen, als wij zijn, doen we dat dan maar. Richard van der Maden, dankjewel. Nederland heeft weer een Formule 1-coureur. Dat zal u niet zijn ontgaan. Guido van der Garde. Vandaag reed hij voor het eerst trainingsrondjes op het circuit van Gires in Spanje. Aangeschoven is hier Ronald van Dam, onze Formule 1-volger. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, nou ja, zeg het maar. Hoe heeft Guido van der Garde het gedaan op een dag dat het er misschien nog niet om ging? Maar wel een mooie, belangrijke dag. Nou ja, voor hem is het natuurlijk sowieso fantastisch dat hij nu echt zijn debuut maakt in de Formule 1. Want ja. daar heeft hij natuurlijk altijd van gedroomd, uh, los van die... Uh... Die rondjes die vorig jaar al af en toe mocht draaien op vrijdag. Um, Jou ja, heeft hij het gedaan? Hij had de tiende tijd. Drie seconden langzamer dan de snelste man uh, Jensen Button. Wat moeten we verwachten van Guido van der Garde? Um, hij rijdt niet in de snelste auto, dat mag duidelijk zijn. Nee, hij... dus die tiende tijd. Nou ja, je zal er bijna voor tekenen. Ja, maar goed, het is wel een gat van drie seconden naar ja. de snelste mannen. Dat is in Formule 1 begrip, is dat veel? Dat ga je ja. niet zomaar goed maken. Ze hebben gewoon minder geld te besteden bij Caterham. Dat ze Guido hebben genomen, zo duidelijk vanwege zijn sponsorgeld, wat hij meeneemt. Dat zegt ook wat over, <coughs> over de economische, economische crisis, die ook de Formule 1 zeg maar, uh, raakt. Ja. Want een coureur als Heike Coverlijnen, die ik hoger aanslaat, ja, die heeft gewoon geen stoeltje gekregen. En Guido heeft hem wel. Dat is goed voor Guido. Dat is leuk voor Guido. Dat is leuk voor de Nederlandse autosportfans. Maar ja, als hij een puntje kan scoren dit jaar, dan doet hij het, uh, het fantastisch al, vind ik. Ja, uh, maar goed, los daarvan kan ik me voorstellen dat het toch een euforisch gevoel is bij de Nederlandse liefhebber. En dus ook bij ja. jou borrelt het op een dag als vandaag, als het dan begint... en je Zeker, ziet dat ja. en je hoort dat... Nou ja, het zijn de nieuwe auto's. Hè. Elk team komt toch met een, met een nieuwe auto voor 2013. Waarbij de, de engineers dan weer de kans hebben gekregen om de foutjes van 2012 weg te werken. Een nieuwe bolide te ontwerpen in de windtunnel. Daar beginnen ze overigens al halverwege het lopende jaar mee. Nou, ja, dan komen die auto's de baan op. en Dan is het toch een beetje de vraag: hoe doen ze het? En ja, als je dan meteen die McLaren al achttiende van een seconde sneller ziet dan de rest. dan dat zal Jensen Button plezieren. Want in 2009 was hij dat ook met Braun Grand Prix. Geloof ik toen anderhalve seconde, seconde sneller en werd wereldkampioen. Maar het zijn toch weer de nieuwe auto's. Wat hebben ze er opzitten, wat hebben ze veranderd ten opzichte van vorig jaar, het, het, het geeft een beetje het gevoel van yes, het gaat weer uh, beginnen en dat nou, begon dus in de GRS met, met het testen van ja, de Ja precies, en dus met de Nederlander erbij, je ja. zei al even, ja, ze mogen blij zijn als daar uh, een punt gescoord gaat worden, maar wat verwacht jij los daarvan van Van de Garde, wat wil jij van hem zien, waardoor hij laat zien dat hij in die Formule 1 thuis hoort? Nou ik, ik wil zien dat hij in ieder geval uh, strakke races rijdt en zo min mogelijk foutjes maakt en probeert profiteert, want die kansen komen er altijd. Hè. Er gaat een keer een race zijn waarbij iedereen tegen elkaar aanrijdt, uh, tien uitvallers, en dat je dan, als je gewoon op de baan blijft, gewoon misschien inderdaad dat puntje kan gaan scoren. Ja. Ja, dat zou geweldig zijn als hij als dat presteert. En, maar nogmaals proberen weg te blijven van de ellende, uh, geen fouten maken, ja, dan, dan doet hij het in mijn ogen al heel erg goed. Vandaag is dus dat testen begonnen op weg naar de eerste Grand Prix... die nog een stukje weg is, 17 maart in Melbourne. Wat gebeurt er dan eigenlijk op zo'n eerste dag? Is dat heel erg aftasten? Nou, je moet je zo voorstellen, je bouwt een auto afgaande op het... Hè? je test hem in de windtunnel, je ontwerpt hem eigenlijk op papier... en dan bouw je hem, ja, en dan zet je hem op de baan. Je kunt wel alles, van alles bedacht hebben, maar je moet ook zien of dat in de praktijk werkt. En je zult zien bij sommige teams, Ferrari had dat bijvoorbeeld vorig jaar heel erg... Ja, dan bouw je een auto en die is dan eigenlijk van meet af aan niet goed dan moet je dus eigenlijk het hele seizoen een inhaalslag gaan plegen. Dus voor al die, die ontwerpers, die technici, is er een heel belangrijk moment. Want het is toch het eerste moment dat die wagen op het asfalt komt te staan... dat, die, dat, dat er mee gereden gaat worden. En ja. dat ze dus weten, nou, we hebben iets goeds of we hebben een, een monster gecreëerd. Maar stel nou, je hebt een monster gecreëerd. Heb je dan in die anderhalve maand, die dan nu nog ongeveer volgt... tot de eerste Grand ja. Prix, heb je dan nog de tijd om er echt iets aan te doen? Ja, want onmiddellijk gaat de feedback terug naar de, de, de fabrieken. Uh, daar wordt er meteen uh, bijgesteld. Hè. Stel een bepaalde voorvleugel voldoet nog niet. Nou, dan kunnen ze dat bij gaan stellen, opnieuw testen in de windtunnel. Dus ze hebben ook nog straks twee sessies in Barcelona... waarbij ze dus correcties kunnen aanbrengen. Maar als een auto in de basis niet goed is... dan wordt dat wel een echt een, een probleem. Ja. Zijn alle stoeltjes inmiddels ingevuld eigenlijk? Want er waren nog wat plekjes nee, open, er zijn er nog twee vrij. Uh, Force India heeft naast Paul de Resta nog geen coureur bekend uh, gemaakt. Daarvoor is overigens in de markt uh, Louis Razia... snelle Braziliaan uit de GP2... En ook het team van uh, Marussia heeft naast uh, Max Chilton nog een plekje over. Maar goed, dat, uh, dat zal misschien ook wel een zogenaamde driver gaan worden. Ja, en over het azen op plekjes gesproken. Wij hebben natuurlijk behalve Guido van der Garde ja. namens Nederland ook uh, Robert Freins Testpiloot bij Sauber. Um, deed hij nog wat vandaag? Nee, ja, die, die zat ook te bidden, te hopen en te smeken. Maar die heeft van het team te gekregen dat hij voorlopig... zowel in Giresse als de twee sessies die nog komen in, in Barcelona... Niet hoeft op te komen dragen. En waarschijnlijk ook niet op vrijdag mag gaan rijden. En dat heeft hem zeer teleurgesteld. Ja, is dat echt een grote tegenvaller? Want ja. ik weet niet wat, wat mocht hij verwachten. Of was het gewoon een verrassing? Wat er nou zou komen? ja, wat hij hoop, ja wat mocht hij verwachten, hij hoopte dus toch een rol te kunnen spelen. Dan, dan, dan ben je echt bij het team betrokken. En nu zit hij eigenlijk een beetje wel heel erg ver achteraan op de reservebank. Kijk, ze geloven in die jongen, want ze hebben hem niet voor niets getekend. Hij is de afgelopen drie jaar in elke klasse waarin hij reed kampioen geworden. In het Open Wheel Race, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus hij heeft echt talent, hij heeft geen budget. Zou, geeft zijn jongen dan nog de kans, maar had op meer gehoopt. en nou, Hij moet nu maar hopen dat er iets gebeurt met, met een van de twee coureurs. Dat er hier iemand brokken maakt en een tijdje niet kan rijden. Want dan ja. springt hij wel om ogenblikkelijk ja. in. Ja. Wat heb je nou vandaag gezien waardoor je dacht... yes, het is weer begonnen? Um, wat mij vooral opvalt is de derde tijd van Romain Grosjean. Uh, Lotus vond ik uh, zeker vorig jaar in de tweede half van het seizoen... met Kimi Rijko en er ook al bij al. Ja, die won ook een race dat ik dacht van... Ja, dat, dat zou wel eens wat kunnen worden. En die auto zit er meteen nu gewoon goed bij... Dus ik, ik heb nu al een gevoel, uh, Raikonen moet nog aan de bak met die wagen. Maar uh, ga daar maar eens op letten, okay, Lotus. dat gaan we doen. De aftrap is geweest. Ronald van Dam, dankjewel. We gaan terug naar het uh, voetbal. Europol kwam gisteren met schokkende cijfers naar buiten over matchfixing. Ruim 380 verdachte wedstrijden in Europa en 425 betrokken spelers en officials. Ook in Nederland. Vijf mensen worden in Nederland verdacht van een aandeel in matchfixing. En de roep om justitieel onderzoek is nu groot. Michel Breedveld ging op zoek naar een antwoord bij minister Opstelte van Justitie.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 Dat zei minister Opstelter van Justitie tegen Michiel Breedveld. Door het grote onderzoek van Europol staat omkoping in het voetbal weer helemaal op de agenda. Bij onze zuidenburen hebben ze al veel langer te maken met matchfixing. Of tenminste, ze weten daar langer van. Zeven jaar geleden woedde er in het Belgische voetbal al een omkoop- en gokschandaal... rondom de Chinese zakenman Ye. Toenmalig Lierse trainer Paul Putt werd lang geschorst voor zijn betrokkenheid. Lierse voorzitter Leo Thijskens vond het goed dat Putt gestraft werd. Ik hoop dat deze man ook nooit of nooit meer op enig Belgisch trainersveld uh, verschijnt. Uh, wat die man de club en uh, mijzelf persoonlijk heeft, heeft aangedaan, dat is met geen pen te beschrijven. Paul Putt, werd dus ook gestraft. Hij kon niet meer aan de slag in België. Maar hij staat morgen als bondscoach van Burkina Faso in de halve finale van de Afrika Cup. De Belgische journalist Jan Houspie van het blad Sportvoetbal Magazine... was de eerste die schreef over het Chinese omkoopschandaal. En hij is natuurlijk de zaken blijven volgen. Jan Houspie, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe kijk je naar het succes dat Paul Put op dit moment heeft met Burkina Faso? Uh, pff, nou, ik, ik, ik gun het hem best hoor. Uh, ik uh, ben van oordeel dat uh, al de, de, de betrokkenen toen in die zaak... Uh, spelers, trainers van Lierse ook anderen... dat die eigenlijk al, uh, al voldoende gestraft zijn. Uh, wat mij betreft zitten zij helemaal onderaan... In, uh, in de piramide van, uh, van het bedrog uh, zijn zij de zwakste schakels in het geheel. En uh, moeten we ons meer focussen op uh, de, de, de, ja, de netwerken die erachter zitten? Dus, Paul, put heeft nu die halve finale daar, hij, is drie jaar, hij heeft uh, de, tussen 2008 en 2011 drie jaar verbod gekregen om zich aan te sluiten bij de Belgische voetbalbond. Wat overgenomen is dan, dacht ik, door UEFA en FIFA. Dus hij is drie jaar uit roulatie geweest. Ja. Sindsdien mag je terug uh, in België uh, aan de slag, alleen is er niemand die hem nog uh, vraagt en is hij noodgedwongen in Afrika terechtgekomen en dat is... Echt wel niet wat hij in gedachten had met zijn carrière. Want Paul Put is een beetje een, een dandy-achtig tippen. Uh, die had best wel willen uh, op, op de rode loper lopen bij, uh, bij een mooie club uh, in België. Misschien uh, nog wel elders, maar zeker niet in Afrika. Ja, ja, jij zegt je moet eigenlijk de kopstukken oppakken bij dit soort schandalen. Hè? Maar wie zegt mij niet dat Paul Put op dit moment nog steeds, zoals je het zelf zo mooi zei, in de piramide van het bedrog zit? Uh, ja. Of weer, beter ja, gezegd. Ja. Ik, ik, ik steek voor niemand mijn hand in het vuur. Nee. Het voetbal, dus ook voor hem niet. Maar goed, net zo goed. Kijk, hij is toch vooral ook mee een slachtoffer geweest. Hij is natuurlijk net weer iets minder slachtoffer dan de spelers, omdat hij zelf mee spelers in het verhaal heeft getrokken. Maar uiteindelijk stond hij, toch ook onder, is hij op een bepaald moment ook onder zware druk en bedreigingen te staan gekomen. Uh, uiteraard nadat hij in de fout was gegaan en, en voor een stuk in het verhaal mee was gestapt. En daar is hij ook voor gestraft. Uh, maar goed, ik zou ook uh, niet geneigd zijn als club om dan zo'n trainer nog, uh, nog in dienst te nemen. Ja. Omdat, uh, Laat, ja, laten we even teruggaan in de tijd om het verhaal even te schetsen van toen. Ja. Hè? Een verhaal dat nu dan ja, gewoon weer heel veel aandacht krijgt omdat we er alles over willen weten. Hoe ben jij in 2005 op het spoor gekomen van dat schandaal? Ja, dat begint altijd met iemand die begint te praten. Hè? Iemand die niet betrokken was bij het verhaal, maar die wel uh, een, een belangrijke functie in ons Belgisch Club Voetbal bekleedde en die weet had van. Een Chinese investeerder, zoals dat dan heet, uh, die, die uh, probeerde een club over te nemen in België. En die al bij zoveel clubs was geweest, dat het uh, ondertussen ook al wel uh, bekend was in het milieu, kennelijk. En een van die mensen die er dan weet van had, is met mij beginnen praten. En uh, ja, bo, dan, dan uh, ontdek je het daarin onder en dan uh, beginnen er meer mensen te praten en dan heb je het verhaal bij elkaar. Hè? Ja, en dan, maar dan voel je ergens op een bepaald moment dat er iets niet in de haak is. Want nu weten we van matchfixing en nu ja. ben je... Bedacht, beducht op dit soort zaken. Ja, ja. Had je toen meteen door dat het iets met gokken te maken had? Dat hadden we, jawel. Uh, dat was ons ook wel ingestemd dat het daar iets mee te maken had. Maar dat het nadien zo'n impact zou krijgen. Of dat, het, dat we daar bezig waren met een fenomeen waarvan we nu weten dat het wijdverbreid is. Niet alleen in ons land of in Europa, maar wereldwijd. Dat had ik toen niet in de gaten. Het, het was voor ons op dat moment ook een nieuw Fenomeen. Ja. Um, dus de, de, de, de, de impact die het nadien gekregen heeft en uh, de omvang, die had ik toen niet vermoed. Nee, je schreef daar toen een eerste artikel over. Ja. Um, en toen gebeurde er eigenlijk nog niet zoveel. Hè? Nee, um, het is, dat artikel is verschenen midden in de, de schoolvakantie. Op het moment ook uh, dat we tussen twee seizoenen inzitten, dat de clubs in de voorbereiding zitten. En dat er wat minder aandacht naar het voetbal uitgaat. En wat stond daarin? De, de, de rond, Dat was eigenlijk een beschrijving van de rondgang die die Chinees door het Belgisch voetbal bij verschillende clubs gemaakt had. Uh, in de hoop ergens vaste voet aan grond te krijgen. Uh, ik heb uh, uit al die clubs ook getuigenissen kunnen optekenen. Uh, wat namen kunnen noemen van spelers waar hij, uh, waar hij wild van was. En we hebben het eigenlijk gewoon sec opgeschreven. En het gekke is dat we toen het verhaal zelfs uh, net voor onze deadline hebben kunnen afsluiten. Met, met het bericht dat hij ondertussen ook in Finland een club had gekocht. Uh, waar meteen die club zijn eerste, haar eerste match verloor met 0-8. En daar was dus ook stront aan de kinker Dat hadden we dan ook nog mee. Uh, bon, en toen is de bal aan het rollen gegaan. Eigenlijk hebben we gewoon een, een, een vrij beschrijvend verhaal gemaakt... van wat die Chinees deed. En meteen geplaatst in de context van... dit zou wel iets te maken kunnen hebben... met het opstrijken van illegale goedkwinsten in Azië. En wanneer kwam dat moment dat je dan dacht... ja, het is, het is echt zo? Was dat een bepaalde wedstrijd? Uh, op dat moment zat ik nog niet zelf naar wedstrijden te kijken waar Dingen konden gebeuren, mogelijk dingen aan het gebeuren waren. Dat is pas een maand of vier, vijf later uh, gekomen, toen ik me blijf met die zaak, enfin, met het fenomeen begon bezig te houden. Uh, toen ben ik naar een wedstrijd gegaan waar uh, ik in de gaten had van hier klopt iets niet. Waar ik ook uh, denk ik de volgende dag of twee dagen later zelf door de politie ben opgebeld uh, omdat ze toen die Chinees hadden opgepakt en uh, meer wilden weten. Uh, en bij mij terecht kwam dat ik erover geschreven had. Dus toen, of, of dat was het moment dat ik toch wel echt uh, wedstrijden anders ben gaan bekijken. Ja, en wat was die desbetreffende wedstrijd? Wat, wat was de dat, was, uh, dat was bekend. Dat was uh, Sint-Ruiden-Lalouvière eind oktober 2005. Ja. Ja. Ja, bekend in België. Ja, in Nederland willen we graag horen. Ja, ja, ja, ja. En wat gebeurde daar? Ja, daar, uh, daar uh, vielen toch merkwaardige doelpunten. La Louvier was een club die het, uh, die het uh, slecht deed op dat moment. De Chinees was op dat moment daar gesignaleerd. En uh, plots uh, won La Louvier daar met uh, mooie 1-3 cijfers. Met doelpunten die toch iets te makkelijk binnengingen. En uh, met name de doelman van die ploeg sint uh, zit nu ook uh, bij de beklaagden uh, in het uh, proces, wat uh, hopelijk of mogelijk uh, eind dit jaar of volgend jaar zou kunnen aanvatten. Hier. Ja. Terug naar Paul Putt, ja. die nu dus bondscoach is van Burkina Faso. Wat was nou zijn rol in dit geheel? Hij heeft spelers meegetrokken in het verhaal. Hè. Kijk, Lierson was op dat moment een noodleidende club. Uh, daar kwam dan een Chinees binnen die de club kocht. Bedoel, hij is daar ook toe in de mogelijkheid gesteld door de mensen die. Die, toen club, die die club toen leidden. Dus die, die, die hebben alleszins ook al een verantwoordelijkheid. En die man heeft daar een verhaal opgehangen van... Uh, kijk, ik, uh, ik help jullie uit de financiële nood... maar dan mogen we niet te hoog eindigen... want dan moeten we weer wat premies betalen en zo verder en zo voort. Dus we moeten af en toe wel eens een wedstrijd verliezen. En Paul Put, naar hij altijd verteld heeft... heeft oprecht geloofd in dat verhaal... en heeft zijn spelers uh, toen uh, in opdracht van... De Chinezen uh, wel eens gevraagd het voetje ook terug te trekken. En, um, en, die spelers en dat is geëscaleerd. Dat. En er zijn spelers die dat gedaan hebben. Ze zijn er die het uh, niet gedaan hebben. Ze zijn ook niet allemaal benaderd. Maar de meesten hebben het wel gedaan. Ja. Er waren ook spelers bij van. Uh, van, een, die, die, die, van andere clubs kwamen, uh, met name van RWD Molenbeek... een club die uh, nadien uh, failliet is gegaan... die daar ook al niet betaald waren geweest... die, geweest, die dan nu bij Liersen kwamen, ook niet betaald werden. Dus die jongens, die jongens hadden zoiets van... nou, ik, ik mis hier al uh, een paar jaar uh, uh, goede premies. Uh, laat ik die enveloppen dan toch maar aannemen. En als je er één hebt aangenomen, ja, dan kan je niet meer terug. Hè? Ja, we gaan even naar Paul Put luisteren. Die ziet zichzelf in elk geval meer als slachtoffer dan als dader. Zo bleek uit de reportage die de Belgische televisie... Kort geleden over hem maakte. Ik zeggen, uh, ik heb daar heel veel last van gehad. En nog zodanig dat ik nog altijd uh, iets neem om uh, in te slapen. Leg je een deel van de verantwoordelijkheid bij jezelf of voel je je vooral slachtoffer? Nee, ik ben vooral uh, slachtoffer. Omdat ik zeg, er uh, zijn uh, zaken uh, die niet door mij beslist zijn geweest. Lonen werden niet betaald, spelers werden niet meer gemotiveerd. En dat is eigenlijk de oorzaak. Dus ik ben het slachtoffer geworden van het feit dat wij ons toch in internationale nationale begeven. Toch de supporters de, de, het gevoel geven van overwinningen te behalen ook. Want wij hebben toch dat seizoen een, een, een prachtig seizoen neergezet. En we hebben ook toch zelfs al van van België gehaald. Begrijp je wat hij zegt? Is hij slachtoffer? Ja, ik begrijp hem wel en, en ik zie hem ook wel echt als een slachtoffer. Maar in de eerste plaats als iemand die in de fout is gegaan natuurlijk. Hè, wat hij gedaan heeft moest hij niet doen, uh, zelfs, aan, ja, als zelfs als hij onder druk is gezet om het te doen, wat wel het geval zou zijn geweest, had hij er nog kunnen aan weerstaan, hè? er zijn mensen die eraan weerstaan hebben, uh, dus daar is hij in de fout gegaan, uh, dat, uh, dat, uh, in, die, in die reportage zegt hij ook, uh, want ik heb die op televisie gezien, zegt hij ook dat hij uh, nog altijd slaappillen neemt, omdat hij nog altijd de slaap niet kan vatten zonder uh, medicijn, nu ik. Kan daar, ik kan me daar niet echt iets bij voorstellen, maar als je zoals hij bedreigd bent geweest uh, in, in de loop van de, de maanden uh, of het jaar dat dit allemaal gebeurde, bedreigd bent geweest met een pistool, uh, uh, in, in, met je wagen vast bent gereden door gemaskerde mannen, uh, uh, mondelingen bedreigingen ten aanzien van je, je dochtertje, je vrouw hebt, uh, hebt gekregen, dan kan ik me echt wel voorstellen dat je dat de rest van je leven met je meesleept en dat je in die zin jezelf wel een slachtoffer voelt maar het is allemaal het gevolg natuurlijk in de eerste plaats van een fout die je zelf hebt begaan en waarvan je wel de consequenties moet dragen hoe kijken jullie in België nu naar zijn succes in de Afrika Cup? Morgen de halve finale met Burkina Faso? Nou, ik heb niet de indruk dat daar, uh, veel, uh, dat, dat veel weerklank krijgt. Hè. Als ik uh, de kranten erop nasla, uh, beperkt zich dat toch in hoofdzaak tot kleinere, uh, kleinere artikeltjes. En ja. deze. Ja. Ja. Ja. Omkoopaffaire die voor jou nu al een eeuwigheid geleden is. Hè? En waarvan wij in Nederland met angst en beven denken. dat dat in Nederland misschien ook al lang het geval is geweest. Misschien ook wel toen. En dat we daar nog heel veel bierputten over gaan openen. in de komende jaren. Wat hebben jullie nu geleerd van die? Van dat schandaal wat je ons kan meegeven. Nou, Ik heb eruit geleerd dat dit uh, een, een, een fenomeen is wat bestaat. En wat uh, wijder verbreid is dan wij denken. Hè? Dus, dus ik ben een stuk van mijn naïviteit wel kwijt. Uh, ik heb wel niet de indruk uh, dat velen met mij die mening delen. Uh, ik sprak gisteren in, uh, in Den Haag uh, op die, na die persconferentie van Europol... de openbaar aanklager van uh, de Bochumzaak... Hè, waar nu ook al een paar jaar ook, uh, zelfs in de fase van een proces zit al. Uh, daar, uh, in, in, in die case zitten 19 Belgische wedstrijden. Dat weten we al een paar jaar. Daar is over geschreven... Uh, ik heb gisteren te horen gekregen van die openbaar aanklager. dat de Belgische voetbalbond tot dusver. nog nooit de lijst van wedstrijden. vervaste wedstrijden, van die 19 vervaste wedstrijden. bij Bogem heeft opgevraagd. Ja. Dus dat zegt voor mij genoeg. Men is daar niet mee bezig. We moeten er scherp op zijn. Dat is dus eigenlijk weg. Dat uh, denk ik wel. Maar en uh, tot slot, uh, Jan, kan jij nog naar voetbal kijken. zonder de, altijd te denken aan dat die wereld verrot is? Uh, ja, dat kan ik wel. Um, kijk, we zijn allemaal mensen, voetballers ook. Een doelman kan er wel eens naast een bal grijpen. En een scheidsrechter kan wel eens een uh, fout beoordelen. Dus daar moet je altijd wel bewust van zijn. Maar het neemt niet weg dat ik uh, uh, er altijd meteen toch bij denk... Zou, toch, ja. zou hier toch niet iets aan de hand zijn. Ja, dat is onvermijdelijk geworden. Jan Halspie, vanuit België. Dank je wel. Graag gedaan. Deze week is in Oostenrijk de WK Alpien skiën met natuurlijk grote namen, zoals Axel Loensvindal en Tina Mazen. Maar hoe zit het eigenlijk met de oranje-inbreng op die WK? Wopke de Vecht, technisch directeur bij de skivereniging tegenwoordig... vroeger van het schaatsen, nam met Edwin Cornelissen de sporters door... die min of meer aan Nederland te linken zijn. Marcel Hiers. Ja, je, dat, dat is natuurlijk een, een, een zeer jonge atleet. Wij, uh, wij horen altijd eigenlijk in, in Alpine dat uh, ja, de gemiddelde Alpine... die uh, skier die goed is of skister die goed is, die, uh, dat is toch 4, 5, 26 jaar. Soms ouder. Hè? We kennen oude kampioenen. Deze jongen is, uh, is, is jong, maar die bewijst dus ook... dat je ook op 22-jarige, 23-jarige leeftijd gewoon een klasbak kan zijn... en gewoon uh, op, het, op, op het hoogste puntje op, op het podium kan staan... En, uh, ja, dit is een van de mannen die, die denk ik, en het is wel grappig natuurlijk, dat hij dat zelfs Nederlands spreekt. Hè? En dat geeft ons dan weer een goed gevoel. Ik zeg altijd maar aan die vriezing een gevoel. Hè? Om het maar even in, in andere discipline mee te nemen. Ja, ik denk een van de jongens die groot favoriet is. Het is een uh, Oostenrijker met Nederlandse roots, hè? maar ja, daar hebben we niet zoveel aan dus. Nee, daar hebben we niet zoveel aan. En hij, hij heeft ook uh, gezegd, uh, duidelijk, van: uh, ik ben Oostenrijker nu en ik schie voor Oostenrijk. En ik hoor bij dat team en ze hebben me geaccepteerd zoals ik ben. Uh, ook, ook omdat ik goed ben. En ik schiet voor Oostenrijk en dat ga ik ook niet veranderen. Marvin van Heek. Ja, Marvin van Heek heeft ons natuurlijk doen verbazen. Wij wisten vorig jaar, uh, gingen de verhalen al... Dit is een talent. Hij is uh, door de, de skiwereld die hem omarmt, en, en, maar ook zijn concurrenten zijn lovend over hem. Dat waren ze vorig jaar ook al. Ze hebben steeds gezegd: van jongens, uh, Marvin gaat gewoon een groter worden. Nou, en hij heeft uh, dit jaar al dingen laten zien. Uh, waarin, denk ik ook, nu de skiwereld da daadwerkelijk bevestigd krijgt dat het een groter gaat worden. Even uitleggen: Marvin van Heek is een Fransman, maar ook met Nederlands bloed. Dus kan uitkomen voor Nederland. Ja, Marvin, uh, zijn vader heet Hendrik. En dat zegt al, uh, wel al iets, denk ik. Uh, zijn opa heeft ooit beslist dat er een, een, een Nederlandse... Was, die was Nederlander. Die heeft ooit beslist dat het Nederlands paspoort toch wel belangrijk zou kunnen zijn. En uh, Marvin heeft een Nederlandse paspoort. Hm. En uh, had, heeft gekozen om voor de Nederlandse skivereniging te skiën, Voor Nederland te skiën En blijft het ook doen. skiet met het, uh, het uh, Franse team. Uh, geaccepteerd, om het zo maar te zeggen. Uh, we zullen nieuwe afspraken voor volgend jaar moeten maken. Maar tot nu toe... Uh, heeft hij redelijk de faciliteit uh, mogen gebruiken. En dat heeft hem ook goed gemaakt. Want als je hem in het mondiale veld ziet, hoe goed is hij er op dit moment? Hij is 21 jaar. En een 21-jarige die in, in de downhill... Uh, gewoon uh, tussen de 30 en de 40ste plek skiet. Uh, met, met alle dingen die bij downhill horen. Je moet sterk zijn, je moet tegen de krachten kunnen, je moet lef hebben. Je moet gewoon, uh, denk ik, ook wel uh, zo goed zijn dat je geen angst kent. En uh, dat heeft hij. En de talenten uit Nederland, de mannen. We hebben twee andere jongens in de, in de strijd, uh, Stefan Winkelhorst en Maarten Meinders. Zijn Het zijn ook twee jonge gasten die, uh, die nog junior zijn, die op het JWK gaan uh, skiën op. Jongens die nog, uh, die nog een paar jaar te gaan hebben voordat ze volwaardig volleerd zijn. En uh, wij verwachten wat van die jongens. En uh, verwachten is, uh, is dat, ze het de, dat ze laten zien wat ze kunnen op, uh, op dit WK in Sladminen. En dat is, dat is geen podium. Zo reëel moet je zijn. Maar er wordt uh, strak geïnvesteerd in deze jongens. En we zullen voor de toekomst, voor uh, 14 is misschien iets te vroeg voor deze jongens. Maar uh, 2018 zullen we het programma op gaan voeren. En dan uh, gaan we gewoon kijken waar we die jongens kunnen brengen. En, en misschien moeten we ook een heel klein beetje uh, zeg maar de buitenlandse kennis gaan gebruiken. En we hebben nu natuurlijk uh, een klein linkje met, uh, met Marvin. En uh, wie weet welke combinaties we daaruit uh, uit kunnen voortbrengen. En de vrouwen. Ja, we hebben dames, we hebben Manny Dirkswager uh, hebben we op de WK. En uh, Michelle van Herweden nog niet. Want uh, als je gewoon kijkt naar die Nederlandse skiers op het moment, waar zit het meest talent? Bij de mannen of bij de vrouwen? Nou, eigenlijk is dat de laatste vrouw waar ik het even over wil hebben. We hebben een Adriane Jelinkova. En Jelinkova klinkt uh, buitenlands. En het is, uh, een, uh, het, het is een, een, van Tsjechische afkomst. Maar Adriane is een Nederlandse. En dat is bij de junioren een groot talent. Uh, top 5 van de wereld vorig jaar. En die uh, zal geen potten breken op dit, uh, op dit WK. Maar dat is wel een talent wat, uh, wat we gaan opleiden richting, uh, nou ja, richting de top. En ze heeft grote potentie. En dat is eigenlijk uh, de hoop voor, uh, voor Nederland voor de toekomst. Wat we met, uh, met Adriana gaan doen is waarschijnlijk detacheren in een buitenland team zodat ze de goede omgeving om zich heen heeft en dan de verdere stappen kan maken. En zo staat het er dus voor met het Nederlandse skiën in de breedste zin van het woord. Tina Maze heeft daar bij de wereldkampioenschappen in Oostenrijk de Super G gewonnen. Maze hield de Zwitserse Good en de Amerikaanse Mancuso achter zich. Titelfavoriete Lindsey Vonn kwam daar zwaar ten val. Ze werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar bleek dat ze de binnenband en kruisbanden van haar rechterknie heeft gescheurd. En dat betekent einde seizoen voor Lindsey Vonn. Van skiën naar tennis, een van de beste spelers alle tijden... keert vanavond na zeven maanden afwezigheid terug op de baan. Rafael Nadal maakt zijn rentree. In het dubbelspel doet hij dat eerst in Chili. Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Hoe zeer keek de tenniswereld hiernaar uit? De tenniswereld keek hier uh, ja, heel erg naar uit. Uh, alle ogen zijn gericht op dit toernooi. Leuk voor het toernooi ook. Een klein toernooitje in Chili. Uh, Vina del Mar krijgt opeens alle aandacht van de internationale tenniswereld. Uh, Nadal is terug, inderdaad. En ja, wat dat zo, zo speciaal maakt, of, of waarom er zo naar uitgekeken wordt, is omdat hij natuurlijk ja, al een paar keer terug zou komen. Dus eigenlijk sinds, sinds Wimbledon vorig jaar, dat hij uit is. Ja, toen richtte hij zich op de Olympische Spelen. Toen werd het de US Open. Daarna werd het de Davis Cup finale. ATP Tour Finals. Uh, Australian Open zouden zo gaan mee ging En het, en maar het ging, ging maar door. Fristel's en steeds even qua blessure. Want het was niet allemaal hetzelfde. Hè? Het, het, het nee. Het was, dus ja, dus was eerst is het de, de, de kniepees die aan de, de knieschijven vastzit. Nou dat wordt een heel medisch verhaal. Maar in ieder geval een, knies, een kniepees waar hij al heel lang eigenlijk zijn hele carrière al last van heeft. Als we hem nog vroeger zagen altijd, altijd tapes onder die knieën. Dat is gewoon knieën dat is gewoon een groot probleem. Dat is ook door de zware belasting, door het zware trainen... door het zware spel ook wat hij heeft, is dat een enorme belasting voor hem. Uh, op een gegeven moment ontdekten ze ook nog uh, dat dat was ingescheurd. Uh, nou, dat kwam er dus nog eens bovenop. Maar ja, hij wilde zich niet laten opereren. Hij wilde echt dat dit met rust uh, over zou gaan. En dat heeft gewoon heel erg lang geduurd. Hij zou eind van het jaar zou hij zijn rentree maken. En toen kwam daar nog een, een, een maagvirus uh, overheen... waardoor hij niet naar de Australian Open zou gaan. Omdat dat zijn voorbereiding op de Australian Open in de war... Duurde ook, lang, duurde ook heel erg lang. misschien, Ik denk dat het misschien wel een geluk bij een ongeluk is geweest... zodat hij nu in Zuid-Amerika, in de warmte, op het gravel... op de zachte ondergrond, wat toch beter is voor zijn knieën... Eh, dat hij daar zijn, zijn rentree vanavond kan Zal maken. misschien ook wel een beetje op aangestuurd hebben... dat hij uiteindelijk op zijn favoriete ondergrond... waar ja, hij ook zijn wedstrijd het meeste wint... Ja. dan daar die rentree maakt. Ja, en, en het is natuurlijk belangrijk ook dat hij weet inderdaad... dat hij daar misschien een paar wedstrijden kan winnen... dat hij daar ook zelfvertrouwen kan tanken. Daar gaat het natuurlijk ook om... In Tennis is heel erg belangrijk. Hoeveel zelfvertrouwen heb je als speler? En, en dat is inderdaad belangrijk. Zachte ondergrond, goed voor de knieën, lekker in de warmte. Het zijn allemaal dingen waardoor hij zich comfortabel voelt en, en waardoor hij uh, ja, een goed gevoel over zal houden aan deze ronde. Ja. En hij is bezig, hè? Hij even. is bezig. Ja, sta, hij staat de dubbel. Hij speelt met uh, Juan Monaco tegen een, een Tsjechisch koppel. Uh, ze hebben de eerste set gewonnen net, uh, Monaco en, en uh, Nadal 6-3. Monaco en Argentijn. goede vriend van Nadal. Hij gaat later, uh, want hij speelt de uh, Golden Swing. Hij gaat ook nog naar Brazilië, hij gaat ook nog naar Acapulco in Mexico. De Golden Swing heet dat, de drie Zuid-Amerikaanse toernooien... voordat het hele circuit dan weer in maart naar Miami en in New Wales gaat. Maar spelen ze daar in Zuid-Amerika. -Zuid hij gaat ook later nog dubbelen met Nalbandian, ook een Argentijn... wat een goede vriend van hem is. Het is puur om wedstrijdritme op te doen. Zijn coach Tony Nadal zei van de week ook... Ja, we moeten er allemaal nog niet heel veel waarde aan hechten. Zeker niet aan het dubbelspel, maar ook niet aan het enkelspel. En ja, hij moet het natuurlijk ook niet gaan forceren. Nadal bracht van de week ook naar buiten dat uh, Tony Nadal... dan. Dat uh, Rafael te verstaan is gegeven dat hij nou zeker nog wel een paar weken gewoon ook nog wel last zal houden van die knie. Hmm, dat klinkt uh, allemaal. Nog het, wel het klinkt echt tuurlijk, voorzichtig, ja, he? en alsof het, het ook. ook zo weer mis kan gaan. Ja, dat is het ook. Het, blijft, het zal altijd een probleem. Het zal altijd een issue blijven, die knie. Uh, en je moet inderdaad gaan zien hoe die hier uitkomt. En misschien komt hij uh, over een paar weken, misschien maanden wel tot de conclusie. En dat is al vaker uh, besproken, en dat ging al vaker rond. Ja, dat hij toch zijn schema aan zal gaan moeten passen. Dat hij misschien minder ternooien. Is, is dat een issue? Want ja, dat spel, je zei het net zelf ook al... Dat maakt het heel zwaar voor een lichaam. Moet hij niet in een ander spelletje gaan spelen? Ja, ik denk dat dat heel erg moeilijk wordt. Ik denk dat hij het in eerste instantie moet gaan zoeken dan in trainingsarbeid. En vooral ook in, in, in het aantal toernooien misschien gaan terugbrengen. Er zitten natuurlijk wel een heleboel verplichtingen aan die, aan die, aan die ATP-kalender. Hij moet zoveel uh, master-series toernooien spelen. Hij moet de Grand Slam toernooien. Hij moet zoveel kleinere toernooien spelen. Dus er zit wel een verplichting op. Maar daarin moet hij toch uh, zijn rust zien te vinden. Laten we nog even luisteren naar een van zijn collega's in de top van de wereldranglijst. Andy Murray, die is blij dat Nadal weer op de baan staat. He, he's one of the greatest players that's ever played um the sport, so, yeah, I mean, I think when when he's out, you're obviously going miss, to miss something, his rivalry with uh, with has being one of the best our, our sport's ever had, so, um, yeah, I mean, it'll be great when, when he comes back, I hope it doesn't take him uh, too long to get back to playing his best tennis. Sportieve woorden van Murray die dankzij die blessure van Nadal voorbij is op de wereldranglijst. Of mede dankzij moet ik misschien zeggen. Wat zie jij gebeuren dit jaar met Nadal? Het is een glazen bol, dat geef ja, ik meteen toe. Maar, maar wat denk je? Het is heel erg moeilijk. Het is um, te hopen voor hem dat hij goed deze Gravel toernooi doorkomt. Uh, het, het, zijn eerste grote doel is echt Roland Garros. Uh, Parijs. Tot die tijd uh, mogen we er niet te veel waarde aan hechten. laat alsjeblieft het lichaam heel blijven. De, dat, dat is eigenlijk het enige wat ik hoop. En wat ik, wat ik wens voor hem dat het lichaam heel blijft. En dat uh, het, weet je er zo uitstappen of zo je carrière beëindigen. is dus niet ja, alleen voor Dan geldt dat, maar dat geldt voor alle sporters. Dat wil je gewoon. En je niet. wil en, zien hoe ver die kan komen, ja, hoe dik kan komen. Nieuwe clashes met Djokovic. We wachten het af. 2013 is nog lang. Mark Brasser, dankjewel. Morgen zijn we er extra lang vanaf half negen vanwege Nederland-Italië. Graag tot dan. Fijne avond nog. Volgende week worden de edison popprijzen uitgereikt.